die mogelijk als studievertraging hebben opgelopen. Daarmee wordt hun rechtszekerheid aangetast, zegt advocatenkantoor Stibbe. Ook zij gaan vallen onder dat nieuwe regime, onder dat nieuwe boeteregime... kunnen eigenlijk hun studiegedrag niet meer bijstellen... en kunnen dus eigenlijk ook onverwijtbaar onder die nieuwe regeling gaan vallen. En dat is een strijd met rechtszekerheidsbeginsel. Daar is veel jurisprudentie over. En wetten mogen geen terugwegende kracht hebben. Die mogen alleen voor de nieuwe gevallen gelden... zodat men daar rekening mee kan houden bij het beginnen van de studie... en bij het voortzetten van de studie. En dat kan hier dus niet. In de klimopzaak, die draait om vastgoedfraude... is de voorzitter van de rechtbank met succes gevraakt. De voorzitter is van de zaak van twee verdachten afgehaald. De fraudezaak draait om miljoenenoplichting... bij het Philips Pensioenfonds en het Bouwfonds. De rechtbankvoorzitter heeft volgens de wrakingskamer de schijn van vooringenomenheid gewekt. Voorzitter Verpalen droeg zo'n twee weken geleden... het eerste deel van het gedicht De Pruimenboom van Hieronymus van Alver voor. Dat en de opmerking dat het goed is... de stichtelijke kant op tafel te hebben gelegd is volgens de wrakingskamer genoeg reden... om de voorzitter in twee gevallen van de zaak af te halen. De advocaten van de andere verdachten in de klimopzaak... wraakten de rechtbank ook, maar hun verzoeken zijn afgewezen. De stiefbroer van het vermoorde meisje Nicole van der Hurk komt vrij. De raadkamer van de rechtbank in Den Bosch... heeft het hoge beroep van justitie afgewezen. Het Openbaar Ministerie. En dat zal betekenen dat hij morgen in de loop van de dag zal vrijkomen.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 Het weer en ook zon, vooral in het binnenland kans op een enkele bui. Morgen eerst droog, later gaat het in het noorden en midden van het land regenen. Er staat een stevige zuidwestenwind en het wordt 12 tot 16 graden. Vanaf woensdag droog weer en zon. ADB Verkeersinformatie. Er staat ruim 40 kilometer file. Dat is niet meer dan gebruikelijk op dit tijdstip op maandag. De meeste problemen zijn er in de regio Rotterdam... De A20 Gouda richting Hoek van Holland is dicht tussen Knoop het Kleinpolderplein en Spaanse polder na een ongeluk met een vrachtwagen. Er staat inmiddels 5 kilometer file achter. Verkeer richting Hoek van Holland kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam door de Benelux-tunnel. Er staan ook files op de A13 richting Rotterdam voor Knoop het Kleinpolderplein 3 kilometer. Op de A20 richting Gouda voor Knoop het Kleinpolderplein 3 kilometer.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 Jong van geest, zuiver van stem. Man bij het hond presenteert het seniorenpopkoor Last for Life. 65 te zitten er voor 80. Volg het koor op weg naar succes. Elke dag in Man bij hond om 10 voor zeven bij de NCRV op Nederland 2.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 Goedemiddag, hartelijk welkom opnieuw bij Villa VPRO. Het is vijf minuten over vier op maandag. En dat betekent in Villa VPRO tijd voor schuld en boete. Vandaag zitten daarvoor hier in de studio Marnix van der Werf, hartelijk welkom. Goedemiddag. advocaat, onder andere van een van de verdachten in die grote, zich al lang voortslepende uh, liquidatiezaak. Dat klopt. De passage, hè? een groot liquidatieproces in Amsterdam. We're twee jaar bezig en gaat nog jaren duren. Ja, nou, dat is, is een beetje misverstand, hoor. Het is al vier jaar bezig. Oh, okay. Alleen de, de plenaire zittingen zijn, duren nu twee jaar. Maar okay. mijn eerste zitting was in het voorjaar van 2007. Jij kan je al niet meer heugen dat die er niet was, die zaak? Nou, bijna niet meer. <laughs> nee. Naast jou zit Jeroen Recour. Hartelijk welkom. Partij van de Arbeid, Tweede Kamerlid en oud-rechter. En Frank Koutenbrouwer is er, juridisch journalist. Om het maar even in een nutshell te ja. zeggen. Laten we eerst even het laatste nieuws bespreken. Dat is, uh, grappig genoeg, alweer een wrakingszaak die gelukt is. Ja, in de klimopzaak. Nou, groot de grote affaire. Ja, um, er zijn twee rechters uh, gevraagd, twee wrakingsverzoeken. Die worden meestal niet toegekend, maar nu wel. Marks van der Werf, uh, uh, enig idee uh, om wat de reden ook alweer was? Ja, ik zit zelf niet in die zaak, dus ik was er niet bij, maar... De voorzitter van de rechtbank die vond het nodig... om helemaal aan het einde van de zaak... een, uh, een oud uh, vaderlands gedicht voor te dragen. Jantje zag Oh ja. Over het en jongetje dat in de verleiding zo komt. Groot. Ja. Ja. En er zijn twee advocaten op ingesprongen. Want ja, het is ondanks dat het goed afloopt, een gedicht met een uh, negatieve inslag. En dat deed hen vermoeden dat de rechter misschien wel eens... slecht over hun cliënten zou kunnen denken. Dus die twee advocaten hebben de voorzitter van de rechtbank gevraagd. één van de drie rechters. En dat is gelukt. De andere advocaten van de andere verdachten... die hebben zich daarbij aangesloten. Die verzoeken zijn allemaal afgewezen... Dat betekent dat er nu een nieuwe voorzitter moet komen... en dat de andere twee rechters kunnen blijven zitten. Frank Kuitenbouwer, verbaast het je niet als, je, als, het, als dit echt reden is? Het zijn vier regels, het, het begin gekker. van een gedichtje. Het moet niet gekker worden, dacht ik. Dat meen ja. ik echt. En, maar het strafrecht heeft een traditie van, eh, van voorzitters... Die, eh, die de leiding van een zaak hebben... En, en eh, daar is altijd gedond, gedonder over geweest. Want de voorzitter, zeker die leidt de zaken, die mag geen blijk geven van zijn opvatting over schuld of onschuld, zoals het zo mooi heet. Maar hoe je dat hieruit kan bakken, afgezien van de goede afloop. Ja, ik... ja trouwens, jongetje komt tot inkeer, hè? Nou, dat is, nee, maar het gaat, nee, ik snap het wel. Het gaat er natuurlijk om dat het jongetje überhaupt in verleiding was. Maar het gaat om de slechte verleiding. Slechte gedachten ja. had. Ja. En had de, zou de voorzitter willen zeggen... meneer, of u ook als u wordt vrijgesproken, dan had u toch ja. slechte gedachten. Belachelijk. waarom doet die rechter dat dan? Is die bang voor de publiciteit dat hij maar de schijn wekt van... oh jee, nee, uh, nee. ik laat rechters zitten die, die een vooroordeel oh, hebben. Laat ze oh. voor de zekerheid maar vragen. Eruit gooien je dus, wat dat betekent het, en nieuwe rechters neerzetten. Ja, de vrakingsrechter die zou het zekere voor het onzekere hebben gekozen. En zegt er, er is een deel van de bevolking en ook deze verdachte mm. die denkt, uh, die rechter is niet de mm. Maar, maar wat, wat, wat, je, wat je krijgt, is zijn natuurlijk rechters die als een sphinx de zitting gaan leiden. Want je mag oh ja. je, je mag maar, helemaal je je niks, meer, niks meer, permitteren. meer permitteren. Wat zou die vrakingsrechter zeggen als die Frank Kuitenbrouw hoorde met zijn commentaar: te gek, moet die gekker worden, et cetera? Ja, die zou zijn... die antwoorden, niet voor de microfoon, maar gewoon helemaal privé. Wat zou die zeggen? Ja, nou, die die dan... zou zijn schouders ophalen. Die denkt, ik heb mijn werk tegen gedaan. En dat geloof ik ook. Maar Oe, op, van der Werf, ja. is het niet zo ah, dat jij als advocaat nu denkt... de gouden tijden aangebroken? Ik bedoel, de, ze moeten nu zo hun woorden op een goud gaan wegen. Ik kan eigenlijk elk woord kan ik zo interpreteren dat ik, het, dat ik hem kan vragen. Nee, nee, zo, zo is het niet. En ik vraag ook liever niet, want uh, het, het bevordert meestal ook de sfeer niet... en de goede afloop van de procedures niet. En je hebt die zal de rechter later nog eens een keer nodig waarschijnlijk. Zeker. Ik heb natuurlijk deze klant nu, maar ik heb daarna hopelijk nog veel meer klanten. En dan moet je ook een beetje een goede verstandhouding hebben. Ja. De wraakingskamer ja. hier heeft geprobeerd om de voorzitter nog een beetje in bescherming te nemen. Heeft overwogen dat, uh, omdat die voorzitter dat helemaal aan het eind van de zaak zei... Mm -hmm. heeft overwogen dat het geen enkel doel diende, het opdreunen van dat gedichtje. Um, maar dat daaruit niet bleek dat deze voorzitter partijdig was... Maar wel dat de verdachten de indruk konden krijgen... dat hij partijdig zou kunnen zijn. Dank. Maar en dat is genoeg. Maar mag ik daar iets over zeggen? Er is jurisprudentie... Bij het hoogste hof in Europa, in, de, in Straatsburg, voor de mensenrechten. En die zeggen: het gaat om een subjectieve indruk van de verdachte, maar dat moet altijd, het moet altijd geobjectiveerd worden. Het is niet zomaar dat iedere gemoedsbeweging leidt tot wraking. Dat, moet, dat wordt gewogen. Dan zouden normale mensen zich dat ook aantrekken. Dus normale mensen weten niet eens wie Van Alve is. Dus wat, waar heb je het over? Van Alve is de maker van dit gedichtje. Luisteraars, ja, van van, van lang, lang geleden. Ja. Maar hij was wel jurist. De andere de kant nou, is, is oudrechter. Precies. En, en we hebben de zaak Wilders gehad. We hebben nou deze zaak daarna. Je zou zeggen, men, men is, uh, heeft geleerd daarvan. Dan moet je natuurlijk wel als voorzitter gewoon heel voorzichtig ja, zijn. En waarom, slim nee. waarom nou toch een gedichtje voor de ja, ja, weten nee, dat natuurlijk. al je woorden op een goudschaaltje ja, gelegd worden? maar slim... Wordt. We weten toch allemaal dat er een, een grens is tussen slim of handig... of wat dan ook en verwijtbaar op de een of andere manier. Ik ja. bedoel, kom nou, ja. daar, daar bestaat het recht toch uit. Het is een beetje, hmm. doet allemaal wat angstig en krampachtig aan. Dat kan je wel zien. Ja, het, ja. het is niet de, de heersende lijn. Hè? Want als een voorzitter zo'n gedichtje voordraagt in een inbraakzaak of bij een fietsendief of in een drukzaak... gebeurt er helemaal niks, hoor. Nee. Alleen dit zijn natuurlijk zaken die publicitair heel gevoelig ja. liggen... die groot in de belangstelling staan... en daarin loopt iedereen op eieren, ook zo'n vrakingskamer. Ja. Moet je trouwens niet als advocaat ook een beetje uitkijken... met te pas en te onpas om wrakingverzoeken indienen? Ja, je moet vreselijk uitkijken. Je kunt... Zo'n wrakingsmiddel is natuurlijk aan inflatie onderhevig. Het mm -hmm. wordt steeds minder indrukwekkend. En je moet ook, waar we het net over hadden, je moet als advocaat moet je gewoon zorgen dat je niet een, ja. een naam krijgt van oh, als je een comma verkeerd zet, gaat hij weer vragen. Ja, jong, tot slot, hoe lang gaat dit geintje duren? Hoeveel tijd is, eh, wordt is er nu Nou ja, het, het voordeel is dat alleen de voorzitter gevraagd is. Uh, dus niet een hele club nieuwe rechters moet zich inlezen, dus oh. daardoor gaat het wat sneller. Uh, maar dit kost zeker enige maanden, ja, verwacht goed. ik. Het hangt er een beetje af wat, of ze de zaken weer helemaal opnieuw... van voor tot uh, na behandeld willen zien, zoals bij de zaak Wilders. Zoals ze zeggen, nou, we hebben het al gedaan, uh, we kunnen nu wel een beetje doorwerken. Mm -hmm. Maar maanden moet je op rekenen. Oké, okay. uh, we gaan naar een politieke kwestie, of een politieke kwestie. Het is natuurlijk ook een juridische kwestie, ja. maar de politiek gaat zich erover uitspreken. Er is namelijk een voorstel tot wetswijziging... En dat gaat over DNA-verwantschapsonderzoek. De wet zou dat mogelijk moeten maken. Dat is kort gezegd: zo dat de politie straks een beetje wangslijn af kan nemen. van mij als mijn neef of mijn zoon of mijn verdacht dochter verdacht van wordt, wordt van een misdaad. Maar dat klopt een... nee. nee. nee. niet. Dat is niet waar? Nee. nee, nee, nee. nee. Gelukkig Al meteen niet. helemaal mis. Nee. Je ja. Leg uit wat er, wat er aan de hand is. Ja, nee, het is nu zo dat die DNA-bank, waar allerlei profielen in zitten van mensen die uh, veroordeeld zijn of verdachten zijn geweest, die wordt alleen gebruikt om een 100% voor zover mogelijk match te krijgen. Dus je vindt een spoor op daar, plaats de likt, je haalt het door die bank en ploep, je hebt, ja. je, je hebt de dader of niet. Ja. Maar in het geval je hebt geen dader hebt, kan er nog wel iets anders uitkomen. Namelijk bijvoorbeeld een 50% match of een andere verhouding. En dan zie je, hé, hey, ik heb de dader niet, maar wel zijn broer. En dan kan je dat, uh, dat verwantschapsonderzoek, want zo noem je dat, gebruiken. Als sturing in je onderzoek. Ik begrijp je helemaal niet. Ja. Je gaat die broer onder heb, druk zetten. Ik heb niet de dader, maar nee. zijn broer. Ja, en dan ja, weet die je maar in welke richting in je moet zoeken. En de onbekende dader, die loopt nog rond. En hé, hey, dat lijkt verrekte broer. Zou, we, zou, dat, hè, zou dat wat kunnen zijn? Maar twee vragen om te beginnen. Hoe weet je als je een 50% match hebt, hè, ja. een overeenkomst, dat het zijn broer is? Het kan ook nee. zijn neef zijn. Die broer zit al in de databank, toch? Ja, nee, maar dat klopt. Kan zijn broer, het, kan... Kijk, het is minder stevig dan die 100%. Maar je, je hebt als het ware een indicatie in welke richting je moet zoeken. Je kan daar ook, het is, is een man, spoor. Is Gewoon een ouderwets spoor ja. is het eigenlijk. Maar vervolgens ga je dan die neef of die broer onder druk zetten. Heb jij nee, niet hoor. een waarschijnlijk. Nee, nee, nee. Maar je komt erachter, want die neef zit, die is al eerder veroordeeld. Hè. Dus die, die zit in de, uh, de databank. Een ander mooi voorbeeld is bij een ontuchtzaak, bij een verkrachting bijvoorbeeld, met een onbekende dader kan je kijken of de, of de dader familie is van het slachtoffer. Mag ik heel even wat vragen? Wat is nu precies de wetswijziging? Want zoals jullie het nu schetsen, kan dat nu al. Er is toch al een databank? Ja, maar je kan hem nog niet zo gebruiken. Je mag hem niet op alle manieren gebruiken. Dus op je... welke manier mag je hem dan nou, nu alleen maar gebruiken? Die, die 100% mee. Dat alleen? Ja. ja kijk okay. of Piet helemaal klopt met dat spoor wat we hebben gevonden. En nu wordt het... Maar mag ik even vragen? Als ik het goed heb begrepen, is er ook de mogelijkheid om in groepen onderzoek te gaan doen. En dan krijg je dus de interessante... Eh, want we hebben het nu over groepen. groepen dat je dus een, een, een groep van niet-verdachte mensen... Hè, daar, dat is natuurlijk de grap. Eh, een groep van niet-verdachte mensen... en dan ga je hun allemaal vragen... mogen wij een beetje van die, dat wangslijm. En tegen tot dusver is het vrijwillig. En moet het volgens mij zelfs schriftelijk hè, worden toegestemd. Maar in ieder geval, er is die, en dat wordt ook veranderd. Ja, maar dat blijft vrijwillig. Nou, nee, we ja, denken, het weinig, het je knikte meewarig net. Maar niks van de nee, nou, advocaat. Ik um, de de DNA-wetgeving die wij nu hebben... die is uh, grotendeels ingesteld in 2001. Ja. En in 2001 zeiden wij al... dat heb ik ook altijd op alle cursussen gezegd... Uh, van je zult zien dat de uitbreiding van die wetgeving... gelijke tred houdt met de technische mogelijkheden. En dan wordt dat gebracht onder het mom van... de opsporing vereist dat. En dat is... Dat is Eigenlijk allemaal onzin, want de criminaliteit is al jaren dalende. En we hele, hebben helemaal niet elke keer weer nieuwe middelen nodig... die steeds verder gaan en steeds weer een grens oversteken. Mm -hmm. En je ziet dat hier nu weer gebeuren. Mm -hmm. uh, de minister, en dat zijn nu opvolgende ministers... die zeggen dat, uh, dat het in Engeland allemaal zo goed werkt, dit soort onderzoek... en dat het in de moderne opsporing nodig is om dit te doen... en dat het heel veel resultaten gaat opleveren. Dat laatste is zonder meer niet waar. Want het gaat over een heel klein aantal gevallen... in een, in een kleine niche van het strafrecht. En je ziet ook nu dat omdat het nu kan wordt dit nu ingevoerd. En u zult over anderhalf twee jaar zien dat het weer een stapje verder gaat. Maar ja, kijk, je ziet ook in de schriftelijke behandeling... Hè, wordt de komende dagen wordt het in de Kamer behandeld. Ja. Er zijn de schriftelijke ronden van, van, van tevoren geweest. En de CDA-fractie die, uh, die, die vond het van belangrijk om erop te wijzen... dat het van belang is dat de wetgeving voldoende ruimte laat... om nieuwe technische nou. mogelijkheden snel in de praktijk te, te kunnen gebruiken. Nou, de, de CDA-afgevaardigde de heeft, heeft uh, nog niet zo lang geleden gezegd... Hè, dat die, er is een grens. Hè, het mag niet voor alle delicten Er moet, moet voor, voorlopig hechtenis op staan, dus dat is, dan heb je het al over de toch wat zwaardere delicten. M middel tot zwaar. Maar ik heb in de Kamer horen bepleiten dat van de CDA, dat, dat moeten we, die grens moet eruit. We moeten gewoon eronder gaan zitten. Straks word je voor een overtreding. Dan eh, dus krijg je zo'n waterstaatje. Want de grap is, die databank moet vol. Ja. Dat ja, is het punt. Maar, maar, die maar databank ja, het, moet het, vol. Ik, ik deel die zorg. Hè. Je moet niet alles hmm. willen wat kan. Maar nu het wetvoorstel dat voor ligt. Dat is uh, vrij conservatief uh, wanneer je het mag gebruiken, namelijk acht jaar of meer. Ja. En er komt niemand in die databank bij. Waar het om gaat, dit wetsvoorstel, is dat je die databank efficiënter gebruikt, slimmer gebruikt. Je haalt meer maar, uit wat erin zit. Maar is. dat onderzoek, dat onderzoek in groepen, dat kunnen uh, een buurt zijn, hè, bij ze, uh, de Vaterfraan zaken uh. zo, kan een buurt zijn. Maar het kan voor hetzelfde geld, kan het een familie zijn. Al dan niet een criminal family. En je, dat, is toch, dat is toch niet gewoon link, maar bloedlink. Om de, de, de overheid de kans te gaan geven om daarin ja. te gaan vissen. Maar wat is het gevaar? Wat kan er precies gebeuren en, met een onschuldig persoon uit die groep? De, wie niets te verbergen heeft, hoeft ook niets te vrezen. Dat is natuurlijk toch volstrekt de kul. Het is het feit dat er überhaupt onderzoek wordt gedaan in zo'n groep. Dat zet familieleden tegen elkaar op. Dat geeft gedonder in ja. de buurt. Ja. Ik herinner me laatst een zaak van de Rokes is vuur. Had, aan dat had, soort dingen. De, laatst had, de, had een zo'n sociale dienst. of hoe weet dat sociale regisseurs... die hadden in bu een buurtonderzoekje gedaan. Over, de, over een zogenaamde steunfraudeur. Die moest ongeveer weg. En die heeft van de rechterovers gelijk gekregen. Die heeft smaakte gekregen, omdat dit uh, en dat is een simpel even bij de buren vragen. Mm -hmm. Moet je op een wangslijm gaan vragen? Want dat wordt toch een, een is toch een recept voor ellende. Jeroen Rukoeur. Ik ben Alt het eens dat je het alleen in moet zetten in uiterste noodzaak. In, echt, in de hele uh, ernstige gevallen, zoals de Vaatsta-zaak. Ja. Ik, ik maar amendement... dus je gaat niet mee met CDA om die grens eruit te halen? Nee, helemaal niet. Ja. Sterker nog, ik, ik dien een amendement in... waarin ik zeg, de rechtercommissaris moet eerst toestemming geven... waardoor je al een, een, een, een, een zekere uh, een marge inbouw en wat zekerheid inbouwt. Ja. Maar desalniettemin ga ik niet zover om te zeggen. Dit moet je nooit willen. Het is wel op basis van vrijwilligheid. De politie kan nu ook, je mm -hmm. zei maar, het al, mm -hmm. ook al buurtonderzoek doen. Dat is nu zeker met DNA niet veel anders... Bij de hooggeleerde Groenhuizen uit Tilburg. Een rustig en bedaard geleden, Die zei twee of drie jaar geleden al. Het is toch algemeen bekend dat die vrijwilligheid geen bliksem voorstelt. En dat mensen die weigeren voorwerp worden van onderzoek. Ja en dat is dus geheim achter de rug om onderzoek. En een, en een wetgever die daar een premie op stelt. Want uiteindelijk telt voor de politie alleen maar. Ze hebben ja gezegd. En dan zeg ik, dan moet je, ik zeg dan ook, dan moet je inderdaad ja. hakken in het zand zetten. En dat is een lijn. Want die hele DNA-wetgeving is een helm vlak van hier <coughs> tot Tokio. Het is in 2001 begonnen. Toen kwam die vrijwilligheid. Toen kwam dat het ook buiten het opsporingsonderzoek moet. Het is een litanie. En dat gaat gewoon maar door. hè? Want, en, wat, maar niks van de weer. Je kunt nu zeggen van ja, we gaan er heel behoedzaam mee om. Met de wet die we nu hebben. En dan zul je zien dat de politie gaat duwen, duwen, duwen tegen die grens. Mm -hmm. En dan komt er inderdaad wat meneer Kuitenbrouwer zegt. Er ontstaat onrust in buurten, in families. En de politie vindt geen daders. Want met DNA-onderzoek vind je bijna nooit daders. Alleen in hele specifieke gevallen. En dan uh, wordt er weer geroepen om een <kwijnt> verdergaande wijziging. En die komt er. En als die wijziging weer volgestopt is, dan komt de volgende wijziging. Ja. En dan roept iedereen altijd, we gaan het met uiterste behoedzaamheid gebruiken. Dat is fantastisch. Mm -hmm. Tot aan de volgende wijziging. Je een recours, ja. politicus inmiddels. Hoe, hoe stop je dit hellend vlak? Hoe... Nou, Even nog daaraan toegevoegd. Hè. De collega-kamerleden van het CDA, die werpen, ondanks hun eerdere opmerking die ik zo pas uh, zei, die werpen toch de vraag op of het toch niet beter is om in, in die gevallen de mogelijkheid om de weigerachtige persoon te kunnen verplichten aan het DNA-onderzoek mee te doen. Dat komt natuurlijk ook. te ben van deze hele discussie af. daar gaan we al. Mag ik even inbreken? Er staat dus nu in... je kunt bij mensen die geen verdachten zijn... kun je niet tegen hun wil DNA afnemen... tenzij ze en minderjarig zijn... en mogelijk slachtoffer zijn van mensenhandel... Dat bedoel je al Dat wordt minderjarig. Dat is dus nog niet eens wet. En dat ziet u nu al vanuit het CDA onder druk zetten. Jeroen Rekoei, jullie gaan erover debatteren in de Kamer. Wat is je reactie hierop? Nou ja, Mijn reactie is dat je natuurlijk kritisch moet zijn. Zijn, maar dat een hellend vlak argument vind ik ook in zekere zin weer een makkelijk argument. Want waar ik over moet oordelen is wat nu voor ligt. En wat nu voor ligt, daar kan je heel, moet je kritisch op zijn. Ja, het schuurt aan de onzulpresumptie. Daar moet je het allemaal over hebben. Maar wat voor ligt, daar ga je over de oordelen, over stemmen. En als er vervolgens in een wet komt uh, die over die grens is... Mm -hmm. ja, dan ben je tegen. Maar, maar om nu al te zeggen, we stoppen nu... omdat we later niet meer mee eens zijn, dat vind ik geen... Nee, maar als het, het, het, het CDA lokt het kabinet uit om te zeggen... nou ja, daar moeten we zo van nadenken. Misschien moeten we die uh, de weigerachtige verdachten wel dwingen. Ja, vast. En, en de, wat ga je dan zeggen? De weigerachtige nou, niet verdachten Ja, nee, maar natuurlijk zeg ik bijna, maar in ieder geval... Mijn fractie, de Partij van de Arbeid, is daar zwaar op tegen. Ik vind het te verdedigen, die minderjarigen. Uh, want wat voor situaties is dat? Dat mensenhandel, bijvoorbeeld, dat je handelaar met een kind langsloopt en zegt, het is mijn kind. Nou, die kind zat vaak onder druk. Uh, zal niet zeggen, nee, die meneer liegt. Nou, mm -hmm. dan kan je zeggen, uh, uh, dat klopt niet. Of als je een kinderlijkje vindt dan Kan je aan de hand van het uh, uh, DNA-monster uh, van, van, van dat lichaam? Uh, kan je familierelaties gaan zoeken? Dat vind ik allemaal uh, een hele redelijke toepassing. Maar verder, natuurlijk, niet als het, vrij, als het, als het vrijwillig is. Het vrijwillig kan je niet dwingend maken. Nou, dat maar, moet je niet maar, doen. Maar de vrijwilligheid bestaat nu in feite van. al niet helemaal. Er wordt nu al druk uitgeoefend op mensen. Doe nou maar vrijwillig mee. Uh, de, de, nou ja, dat de, is wat je, wat, wat, ja, wat je net zei. Nee, maar dat betekent dan toch dat het helpt vlak niet alleen maar een verhaal is van... ja, je weet nooit waar je uitkomt. Het maar is dat ondanks. er een reëel gevaar is, dat er een reëel misbruik is. En dat de enige manier waarop een wetgever eh, eh, dat duidelijker maakt... is net zo goed als met, als met bewijs is geknoeid, dan keurt de rechter het af... En dat kan nog zijn ook. Maar er is mee geknoeid. Er is dus ja. een verkeerde methode gebruikt. En dan zegt dus de, de, de rechtsstaat. Sorry, dan moet je het de volgende keer beter doen. Dat kan hier toch ook. Ja, maar ik, ik vind dat geen goede vergelijking. He, wanneer je bewijs afkeurt, dat betekent dat er gerommeld is tegen de wet, de rechter een niet goed voorgelicht is. Ja, dat is wel waar. Maar dat zie je niet. Kijk, dat hele vlak discussie zie je meer in ethische kwesties, bijvoorbeeld op nee. euthanasie en dat soort zaken. Op die manier kan je nooit een grens kan je nooit vinden. Maar je zegt altijd: ja, als we nu deze grens, dan wordt het morgen nou, die, die grens. Je moet ergens een streep trekken. De ja, maar de dat, informatici dat, hebben nou. een term ervoor: function creep. En dat hebben we net de afgelopen weken weer gehoord... met dat patiëntendossier bijvoorbeeld. Dat hebben we ook weer gehoord met, met die, uh, die camera's op de wegen. En zo. Ja. Dat noemen ze functie. Het is een mooi sociologisch begrip. <lacht> Daar kan een jurist van zeggen, oké, okay, dan zetten wij dan de streep door. Dat zeg ik dan. Maar ik vind dat juist wel de taak van de Tweede Kamer... om <lacht> iets verder te kijken dan het wetsvoorstel lang is. Om gewoon ook te bekijken, van als we dit toestaan... aan welke grens zitten we dan en wat zou de volgende stap kunnen zijn... Ik ja. vind dat je daar als, als Tweede Kamer ook op, op moet anticiperen. Omdat je anders, inderdaad sluipenderwijs, steeds een stapje verder gaat. Goed. <coughs> Zullen we het tenslotte nog even hebben over waar we het al eerder... deze uitzending over gehad ja, hebben? Met nationale de nationale minister, politie. Precies, van Binnenlandse Zaken, Guusje Horst, die ook ooit al geprobeerd heeft een grote reorganisatie... bij de politie door te voeren richting de nationale politie. Nu is het zover. Ja, ja. Ik bedoel, de plannen die lagen er al, maar nu wordt het concreet uitgewerkt. Uh, uh, er komt dus één minister, die is verantwoordelijk. Er komt één korpschef. Uh, een landelijk korpschef. Er is al gezegd dat van de, dat, dat met zich meebrengt een enorm bezuinigingspost. Of enorm, maar van de honderd topofficieren kunnen er 70 weg. Er blijven er 30 over. Uh, en wat heel opvallend is, er is jarenlang over gedebatteerd. En nu ineens lijkt het... Ja, euh, laten we het maar doen. En als er problemen komen, dan zien we, zien we dan wel. Jeroen Rukkoer. Is dat zo banaal eigenlijk? Nee. Nee. Want wat je juist ziet gebeuren... is dat er nog over gedebatteerd moet gaan worden in de Tweede Kamer. De kabinet... Over de invulling, maar niet over het feit dat die nationale politie hier komt. Dat is er door, toch? Nee hoor. Nee, oh, ja. De... Kijk, minister Opstelt, die gaat gewoon nu lekker aan de gang... en die gaat dat vast organiseren. Uh, maar ja... Dat is niet helemaal zoals we oh. af hebben gesproken. In Nederland. Hij, hij rent wat te hard. Uh, als de Kamer uh, zegt, dat gaan we het toch maar niet doen, dan heeft hij een probleem. Heb je aanwijzingen om te denken dat dat zo is, dat de Kamer dat gaat zeggen? Nou, nee, denk ik. Nee. Als ik zo even optel, de coalitiepartijen zijn allemaal wel voor. Ja. En de Partij van de Arbeid uh, die zegt, we moeten het wel heel goed regelen, moeten die burgemeesters... Uh, nog wel zeggenschap over de politie blijven geven. Want wij vinden de, de agent in de wijk en de lokale aansturing, hè, lokale problemen, dat vinden we heel belangrijk. En als je het bij de minister legt dan gaat de nadruk op criminaliteitsbestrijding op de, op de grote jongens. Vanuit waar dat is de angst die die, die de Hors, ook wel een beetje zat dat, dat de nationale politie dat dan inderdaad die inbedding in het regionale en het lokale ja, dat dat losgelaten wordt. Terwijl het gros van de misdaad en het gros van de overlast is lokaal of regionaal. Er dat, dat wordt er, al, er wordt altijd geroepen van ja, het gaat grensoverschrijdende misdaad, grote georganiseerde, weet ik wat enzovoort. Maar het gros van de dingen waarmee de politie bezig is is uh -huh. En wat krijg je dan? De laatste politieke hype in, uh, in Den Haag. Is het de minister bekend dat in uh, uh, Noordwest-Groningen enzovoort enzovoort? Dat, dat, moeten, dat moeten de organen van Noordwest-Groningen doen. Hè. Dat moet niet een of andere politicus met alle respect. Ja, het is natuurlijk zo afweziging. dat zo'n minister, Hardik van der Werf, behoorlijk veel macht heeft als het gaat om ordehandhaving. In de hele brede zin. Het is allemaal in de handen van één minister. Ja, zo ja, daar ben je natuurlijk ook minister voor. Maar ik heb wel eens de indruk dat, um, dat als je minister bent dat er ook een hele grote druk op je ligt om dingen te veranderen... zelfs als het misschien <lacht> niet helemaal wenselijk zou zijn... om dat allemaal maar te gaan doen. Om maar iets te veranderen. Ja, er moet iets gebeuren. We moeten er moet laten zien dat je iets wat gedaan, gebeuren. En ja. zeker met teven ja. en opstelten, er moet elke week iets gebeuren. En of het nou goed is of wat minder goed, dat sneeuwt een beetje op Maar onmogelijk. wat opvallend is natuurlijk, is... Uh, kijk, er is een theorie die zegt dat uh, uh, al die ingewikkelde discussie... over wat beter is, dat is allemaal onzin. Het gaat gewoon om macht. Met dat nieuwe verhaal hebben die burgemeesters geen greep meer op... het ja. zijn ja. nogmaals... Het is allemaal centraal vanuit Den Haag. Eén uh, feit, zou je denken, zou misschien nog wel kunnen kloppen ook. Op stelt hij het nu voor. Maar toen die burgemeester van Rotterdam was, was hij hartstikke tegen. Ja. ja, dat is waar. Ja. Hij zit nu op een andere stoel. Maar Jeroen ja. ja. ook nog even het, de, de politieke uh, uh, uh, angel. Uh, want eigenlijk zeg je, hij loopt te hard. Hij heeft er allemaal prachtige, uh, prachtige voorstellen... Maar de Kamer is er ook nog en hij ja, zal precies. toch toestemming ja. moeten vragen. Ja. Maar zeg je daarmee dat hij dat eigenlijk echt helemaal niet doet? Dat het nee, gewoon... nee hoor, dat ja. nee, is nog niet gebeurd. Nou ja, we, we hebben het gezien met het patiëntendossier. Het kan zomaar misgaan ja. Ja. ten koste van hele vele miljoenen. Ja. Uh, dus het is ook niet verstandig. Als uh, dus en, en je suggereert dat, dat in de Eerste Kamer onderuit kan gaan, dit hele verhaal. Ja, het begint al bij de tweede, maar ja. daarna komt die eerst, het, hier, ja, dus het ja. uiteraard ook nog eens. Dus het is wel verstandig om als je nou echt definitieve stappen gaat zetten, om daar gewoon voldoende draagvlak voor te hebben. En vooral, daar gaat het natuurlijk om. Het gaat niet zo'n procedurele spelletje. Maar maak nou duidelijk wat je precies wil. Hoe wil je die burgemeester toch nog zijn invloed laten houden? op? Uh, uh, de veiligheid in de, in de wijken en de buurt. En dat in de, in de is nog steeds geen duidelijkheid over. Nee. ik heb geen idee hoe dat moet. Ja. Ja. Laten we een hele, eindigen met een hele korte vooruitblik... naar de komende zittingsdagen weer... van waar we het al even over hadden... dat hele grote liquidatieproces, de passage. Er staat een groot aantal mensen terecht... voor afrekeningen en liquidaties in een Amsterdamse onderwereld. Marnix van der Werf, advocaat van een aantal van de verdachten. Wat gaat er gebeuren deze dagen? Nou, een belangrijke ontwikkeling zit hem in de kroongetuigen. De kroongetuige heeft een overeenkomst gesloten met de staat... waarin hij uh, een grote beloning krijgt voor het belasten van zijn medeverdachten. Een voorwaarde daarvoor is dat hij de waarheid vertelt... over zijn eigen betrokkenheid bij alle levensdelicten... waar hij ooit iets mee te maken heeft gehad. En het lijkt erop dat hij dat niet gedaan heeft. Hij heeft een moord verzwegen. Betrokkenheid een, een, bij een, een moord. Een, nou, een moord, een, uh, hij heeft verzwegen, denken wij... het opdracht geven tot een moord die mm -hmm. niet gelukt is. En er zijn nu vier getuigen die zeggen dat hij daar deeg, wel he? bij betrokken is geweest. Ja, twee van ons die zijn anoniem, F1 en F3... en die zijn onlangs door de rechtercommissaris... gekwalificeerd als betrouwbaar. En één medeverdachte en één hele nieuwe getuige... Die sinds een week of twee getuigd in dit proces. Dus het wordt een hele penibele positie. Zeker, en dus ook misschien wel voor het OM... want het zou wel eens kunnen zijn dat dan zo'n hele deal... met zo'n kroongetuige gewoon afgeblazen moet nou, worden. Ja, en dat kan nog verder gaan, want die moordzaak... dat is een bestaande zaak, daar is een dossier van... dat wij maar niet krijgen. Hm. En als het zo is dat wij dat maar niet krijgen... omdat het OM eigenlijk al lang wist... dat die kroongetuige daar iets mee te maken heeft gehad... dan heeft het OM ook een probleem. Oké, okay, dit wordt vervolgd. Hartelijk bedankt, Marnix van der Werf. En ook Frank Uitenbrouwer en ook Jeroen Recoeur. Dit was de villa voor vandaag. Zometeen het Radio 1 journaal met Tim Overliek. Hi. Hoi. Uh, met ook onder meer uh, burgemeester Jorisma van Almere... die bij ons komt uitleggen waarom ze geen goede kandidaat heeft gevonden... voor het korpschefschap in Flevoland... en waarom ze vervolgens een externe adviseur wilde inhuren voor 1600 euro per dag. Uh, we hebben aandacht voor een aantal rechtszaken tegen Marco Kroon, drager van de Willemsorde... en een rechtszaak van Imane Massan, draagster van een hoofddoekje... op een katholieke school, en dat mag niet van de rechter. En onder het motto, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn... hebben we aandacht voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. <laughs> ja, ja. <laughs> Over 18 maanden, dames en heren. Uh, Barack het. Obama begon vandaag formeel aan zijn herverkiezingscampagne. Yes, we can, but can he do it again? Die centrale vraag straks in het Radio 1-journaal. Eerste hoofdpunt van het nieuws met Gert Kluk. Radio 1. NOS-journaal. De Israëlische justitie heeft een Palestijnse ingenieur aangeklaagd voor honderden pogingen tot moord. Hij heeft volgens Israël raketten ontwikkeld die zijn afgevuurd vanuit de Gaza-strook. De arrestatie van de ingenieur Abu Sisi is met raadsel omgeven. Hij zelf zegt dat hij naar Israël is ontvoerd. toen hij in februari in Oekraïne was om naar een huis te zoeken. Hij is getrouwd met een Oekraïnse. De boete voor studenten die veel te lang over hun studie doen kan juridisch niet door de beugel. Dat zeggen drie studentenorganisaties die het wetsvoorstel hebben voorgelegd aan juristen. De maatregel moet op 1 september ingaan en geldt ook voor huidige studenten die mogelijk al studievertraging hebben opgelopen. Daarmee wordt hun rechtszekerheid aangetast, zeggen de studentenorganisaties. In de klimopzaak, die draait om miljoenen fraude met vastgoed, is de voorzitter van de rechtbank met succes gevraagd. Volgens de wraakingskamer heeft de rechter de schijn van vooringenomenheid gewekt... door te citeren uit het gedicht De Pruimenboom van Hieronymus van Alphen. In twee gevallen wordt de rechter van de zaak gehaald. De advocaten van de andere verdachten in de klimopzaak wraakten de rechtbank ook... maar hun verzoeken zijn afgewezen. Het zijn hoofdpunten van dit moment. AWB-verkeersinformatie. Er staat in totaal 70 kilometer file. Er zijn ongelukken gebeurd. Op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid richting Amersfoort, staat tussen Geuzenveld en De Raai een file van 6 kilometer na een aanrijding. De linkerrijstrook is dicht. De A20 van Gouda en Hoek van Holland is dicht. Tussen Knoop het Kleinpolderplein en Spaanse Polder na een ongeluk met een vrachtwagen. Verkeer richting Hoek van Holland kan omrijden via de zuidkant van Rotterdam door de Benelux-tunnel. Staan files op de A20 richting Gouda voor knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. En op de A20 richting Hoek van Holland bij knopen de Bresseplein 6 kilometer. Op de A73 Maasbracht richting Nijmegen is ook een ongeluk gebeurd. Tussen Horst en Vendrij staat 7 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Verkeer richting Nijmegen kan beter omrijden via Eindhoven en Dembos. Het vermogen van stichtingen en verenigingen professioneel beheren.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 Hier rij. Met NOS Radio 1 Journaal met Tim Overdijk. Goedemiddag. Geen hoofddoekjes op een katholieke school. De rechter geeft de rector gelijk. Is daarmee deze discussie gesloten? Vermoedelijk niet. Wij praten hier vanmiddag over door. Een nieuwe korpschef in Flevoland. Niet te vinden, zei de burgemeester van Almere... en ze huurde een dure externe adviseur in. Hoho, ho, zei de minister, ik weet wel wat kandidaten. Een bestuurlijke rel? Straks de hoofdrolspeelster. Yes, we can. Die slogan bracht Barack Obama in het Witte Huis. Maar kan hij het opnieuw? De Amerikaanse president begon vandaag formeel aan zijn herverkiezing. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, en wij in. En u, wat hebben de ruim twee jaar Obama tot nu toe opgeleverd volgens u? Laat het ons weten via Twitter, apenstaart, NOS Radio 1... of onder het weblog op onze site nos.no. Het Radio 1-journaal tot half zeven vanavond. En het is echt waar, de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen... eind volgend jaar... Zijn begonnen. President Barack Obama heeft zich beschikbaar gesteld voor een tweede termijn. Vandaag zette het campagneteam van Obama een verkiezingsboodschap op de website van de president. As a community, we all have the same concerns. We all want our kids to go to school and learn. We want them to graduate. We want jobs to be out there. We want people to have homes. We want people to have opportunity. I don't agree with Obama on everything, but I respect him and I trust him. There are so many things that are still on the table that need to be addressed. En we willen ze door president Obama. Aanhangers van Obama over waarom hij, volgens hen de man is... die Amerika de komende jaren verder moet loodsen... door het zware politieke, economische, militaire weer. In Washington, Jacqueline Ekman van het NWS-bureau in Washington. Jacqueline, zelf verscheen Obama niet in dat filmpje op zijn website... of in andere media. Is dat bescheiden of gaat het altijd zo? Nou, er is echt wel door een campagneteam over nagedacht. Uh, uh, dit filmpje is te zien op de website barack.obama.com. En uh, getiteld It Begins With Us. En je ziet alleen aanhangers. Obama, inderdaad, hoor je niet, zie je niet. En, uh, maar Obama geeft in een mailtje... die ...ook nog rondgestuurd wordt, wel schriftelijke uitleg waarom je dat zo doet. Uh, ze willen niet met dure uh, campagnefilms beginnen... ...maar beginnen met de vrijwilligers, de aanhangers, de mensen waar het allemaal om draait. Uh, de mensen die um, uh, de campagne van onderaf moeten beginnen... ...en andere mensen moeten enthousiasmeren. En uh, een belangrijke groep, uh, zegt hij ook, uh, de basis is hard nodig... En dat zal ook hard nodig zijn, want uh, er moet erg veel geld opgehaald worden. De schattingen zijn nu al dat er zo'n 1 miljard dollar uh, opgehaald gaat worden door het campagne-team voor Obama. Zo'n 700 miljoen euro. En dat is niet niks. Wauw. Is dat ook groot nieuws in Amerika, deze lancering van zijn herverkiezingscampagne? Nou, niet echt. Het is natuurlijk eigenlijk wel, uh, iedereen had het wel verwacht. Uh, het was meer uh, de vraag wanneer. En ook daar is door het uh, team over nagedacht. De vierde dag van de vierde maand voor de verkiezingen van de 44 e president. En um, uh, dus uh, ja, vandaag is dus de dag dat het gebeurt uh, vanaf. Uh, waarschijnlijk volgende week zal het campagneteam volgende week zich uh, officieel laten registreren, zodat ze kunnen beginnen met het geld inzamelen. In Chicago, Los Angeles, San Francisco er zijn de eerste inzamelbijeenkomsten al gepland. Ja, want wat betekent dat voor de komende anderhalf jaar? Want we hebben echt nog over 18 maanden. Moet je er heel veel werk verzetten, met namelijk als president om die goede kans te behouden of te gaan maken. Ja, en het is natuurlijk geen uh, makkelijke tijd op dit moment. Hij heeft er binnen nog wel wat andere dingen aan zijn hoofd. Uh, slechte economie nog, enorm begrotingstekort, onrust, Midden-Oosten en Afghanistan. Dus um, het zal uh, moeilijk zijn om, om, om zeg maar, al die ballen in de lucht te houden. Om ook nog eens uh, een campagne te voeren. Ja, en om je, je, je tegenstanders uh, van het lijf te houden. Zijn er al tegenkandidaten de kandidaten uit het Republikeinse kamp? Nou, er wordt uh, volop gespeculeerd. Uh, allerlei namen worden genoemd. Uh, serieuze, minder serieuze namen. Uh, Mitt Romney, Tim Polenti, Michel Bachman, Sarah Palin wordt ook heel veel genoemd. Zelfs Donald Trump... Het is natuurlijk maar de vraag of ze zich allemaal kandidaat zullen stellen. Ze lijken een beetje de kat uit de boom te kijken op dit moment. Uh, maar niemand heeft zich nog officieel kandidaat gesteld uit het Republikeinse kamp. Er was zelfs een bijeenkomst in Californië gepland in mei. Dat is geschrapt, verschoven naar september. Omdat er simpelweg nog niemand was om uh, te komen spreken. Nou, weet in ieder geval wie het namens de Democraten gaat doen. Ook volgens verwachting, maar wel heel erg vroeg, anderhalf jaar voor de verkiezingen. Um, Barack Obama. Um, Jacqueline Ekman vanuit Washington. Dank je. En na vijf uur praten we over die kandidatuur van Obama. Verder met Oud-Amerika-correspondent voor NSC Handelsblad, Mark Chavan. Geweest in een bos in vol ornaat zat kapitein Kroon... vandaag voor de militaire rechtbank in Arnhem. De drager van de Willemsorde staat terecht... daarvoor het in bezit hebben en gebruik van harddrugs... en het doorgeven van stroomstootwapens. Het doorgeven van het stroomstootwapen gaf hij toe... maar de bossenaar ontkent het drugsgebruik. Vandaag kwam naar voren dat het Openbaar Ministerie... heeft geprobeerd de rechtszaak te voorkomen. Maino Rimmers. Een van de opmerkelijke zaken die vandaag toch... Naar boven komen tijdens de inhoudelijke behandeling. is toch een voorstel van de kant van het Openbaar Ministerie. Sandra Bijarda, persofficier. kan uitleggen wat dat voorstel aan Marco Kroon precies geweest is. Ja, het Openbaar Ministerie heeft een gesprek gehad met de verdediging. Er is aangegeven dat als hij zou erkennen. dat hij harddrugs heeft gebruikt. dan weten wij dat hij ontslagen wordt door Defensie. In het dat, algemeen. Is nog dat is nou helemaal een regel bij Defensie? Dat is regel bij Defensie. Iedere militair die harddrugs gebruikt. wordt ontslagen. Als dat zou gebeuren, dan zouden wij ons kunnen voorstellen... dat we bij de afdoening van de zaak daar rekening mee zouden houden. En dat betekent dat wij dan reden hebben om de zaak te seponeren. Namelijk door feit en gevolg getroffen. Het uh... feit dat hij dan eigenlijk bekend uh, ook zijn baan kwijt is... dan had u gezegd, dan gaan we er geen hele openbare rechtszitting meer van maken. Dat klopt, maar dat geldt eigenlijk voor iedere militair. Maar de heer Kroon is natuurlijk niet de eerste, de beste militair. Hij is drager van de Willemsorde... En voor hem betekent dat extra veel publieke belangstelling. Dus het was eigenlijk vooral ook bedoeld om hem die hele publiciteit te besparen? Dat klopt. En ook Defensie het misschien een beetje buiten de wind te houden? Het zou bedoeld zijn om de heer Kroon uit de wind te houden. Hij zou wel een transactievoorstel hebben gekregen voor het in bezit hebben... en verhandelen of overdragen van de stroomstootwapens. Dat zou een werkstraf zijn geweest. Um, die heeft die, dat heeft hij vandaag eigenlijk ook al toegegeven. Hè? Dus daar is eigenlijk niet zoveel in veranderd. Toch is de lezing van de heer Kroon en zijn raadsman meneer Knoops... een iets andere. Daarin is gezegd dat het voorstel zou zijn van... geef je baan op bij Defensie, dan seponeren we de zaak. Ik kan me voorstellen dat het voor de heer Kroon... dat betekent als vertaling daarvan. Maar dat is niet zoals wij dat hebben voorgesteld. Dat kunnen wij ook niet zeggen. Wij kunnen alleen zeggen in het kader van deze strafzaak... en dit feit, um, erkent u het of niet... Als u het erkent, nou, dan heeft dat ongetwijfeld consequenties voor u. Als die consequenties er ook zijn, dan kunnen we daar rekening mee houden bij de afdoening. Nu hebt u natuurlijk bij het formuleren van dit voorstel richting meneer Kroon... er wel bij nagedacht wie u voor u had. Namelijk uh, iemand van het korpscommando, iemand met de Willemsorde... iemand die ook niet snel gaat opgeven. Dit zou een enorm gezichtsverlies zijn geweest ook. Iedereen staat er anders in. Een... Zover kennen wij de heer Kroon natuurlijk niet, dat wij, wij weten van tevoren uh, hoe hij daarop gaat reageren. Maar ongeacht dat heb je wel het recht om een dergelijk voorstel te krijgen, natuurlijk. Een verslag van Mino Rimmers.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 Het is niet uniek. Het komt uh, gelukkig uh, niet heel vaak voor, maar uh, er zijn in het verleden wel, wel voorbeelden geweest dat, uh, dat dat eerder is voorgekomen. Het uh, komt nog angstig over. Nou ja, op zich als je zoiets meemaakt is dat natuurlijk helemaal niet fijn. Hè? Dat is nou juist waar die, uh, die uh, demonstratie van die zuurstofmaskers uh, die u in dat uh, vliegtuig uh, de, de, de stewards en de stewardesses hier doen ook, uh, ook voor bedoeld is... Dus in die zin uh, houden we daar wel rekening mee, maar het, het is een vervelende ervaring voor de passagiers ongetwijfeld. Precies, want als er een scheurt in de romp voorkomt, oké, okay, maar vervolgens een gat in het dak? Ja, als het maar genoeg uh, doorscheurt, uh, dan, uh, dan, uh, dan is die uh, drukcabine waar je in zit niet, uh, niet meer intact en dan, dan, dan lekt die druk ook heel snel weg. En dan krijg je uh, ja, een zuurstoftekort waardoor die, uh, die zuurstofmaskers op, uh, op moeten. Want hoe gevaarlijk was er wat afgelopen vrijdag met het toestel van Southwest is gebeurd? Nou, dat is moeilijk in te schatten. Want op zich, nou, natuurlijk een stuk van de, van de huidbeplating, zeg maar, wat, uh, wat inscheurt, dat hoeft nog helemaal niet te betekenen dat er ook met de uh, met de echte structuur, zeg maar, de, de, de stijfheid van het vliegtuig ook iets aan de hand is geweest. Maar het is, uh, het is natuurlijk wel uh, in, uh, in zo'n drukloze omgeving zitten, dat is uh, dat is niet goed. En ook potentieel uh, uh, gevaarlijk als je niet. Uh,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 In dit geval lijkt me dat waarschijnlijk dat dat eraan zit te komen. Of er misschien zelfs al is, dat weet ik nog niet. Ja. Hij heeft Southwest enkele jaren geleden een boete gekregen... omdat ze verplichtingen keurig hadden overgeslagen. Zou dat verband kunnen hebben met dit incident? Nou, dat is heel voorbarig om, om dat te zeggen. Het, uh, het, het onderhouden van vliegtuigen, en alle administratieve logistieke procedures daaromheen... is een, is een heel complexe zaak. En, uh, en uh, de autoriteiten zitten daar met hun controles uh, goed bovenop. Dat is, uh, dat is heel goed. En ja, als er dan af en toe eens een keer wat misgaat, wat natuurlijk altijd kan gebeuren... dan, uh, dan zul je zien dat je, dat je als een soort van waarschuwing een boete krijgt... Uh, om te zorgen dat dat in de toekomst niet, uh, niet weer gebeurt. Uh, voor zover ik weet heeft sout verder wel een goede reputatie op het gebied van, uh, van onderhoud. Dus uh, dat is een voorbarige conclusie, denk ik. Ja, met met, met metaalmoeheid kan dat erop duiden dat een toestel uiteindelijk gewoon op is... Ja, het is, het is een heel bekend uh, fenomeen hoor. Sinds we met uh, vliegtuigen met drukcabines uh, vliegen, zeg maar even sinds de jaren 50 uh, van de vorige eeuw, uh, hebben we daar door schade en schande in de luchtvaart uh, heel veel ervaring mee, uh, mee opgedaan. Door het steeds weer opblazen en het, en het, en het zeg maar weer de druk afhalen van zo'n cabine, kan het metaal eigenlijk min of meer letterlijk uh, moe worden en bros worden en dan gaan inscheuren. Uh, je zult over het algemeen zien dat dat op bepaalde plekken in zo'n romp dan, dan kan gebeuren. En naarmate zo'n vliegtuig ouder wordt, zul je daar ook meer inspecties op, op moeten doen. En op een gegeven moment ook zelfs stukken van die beplating vervangen. En het zou dus kunnen dat dat hier nu bijvoorbeeld op een plek komt... waarbij we misschien in het verleden wat minder vaak inspecties hebben gehad...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 Zonder invloed van de Arabische lente pakt China steeds meer dissidenten op. Bij het verkeer zit Edwin Gerse. Op de meeste plaatsen is het niet drukker dan normaal op maandag... maar bij Rotterdam heeft de verkeer veel vertraging... want de A20 Gouda richting Hoek van Holland is dicht... tussen knoop het Kleinpolderplein en Spaanse polder. Dat komt er een ongeluk met een vrachtwagen? Het verkeer richting Hoek van Holland kan omrijden... via de zuidkant van Rotterdam door de Benelux-tunnel... Staan daardoor files op de A20, hoek van Holland richting Gouda... voor Knopend de Plein 5 kilometer. En ook op de A16 Breda, Rotterdam... tussen Knopend Ridderkerk en Knopend Bresseplein, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal, met Tim Moverdijk. Het Don Bosco College in Volendam... mag scholieren verbieden om een hoofddoek te dragen. De school werd in het gelijkgesteld door de rechter vandaag. Een 15-jarige leerling van de school, Imane Massan... spande een zaak aan omdat ze geen hoofddoek mocht dragen... op de katholieke school. Geert Dek Dekkers, rector van het Don Bosco College. Goedemiddag. Goedemiddag. U hebt uh, de rechtszaak gewonnen van uw leerling. Hoe voelt dat? Nou, dat is aan de ene kant wel een uh, plezierig gevoel. Maar wel in gepaste bescheidenheid. Want ja, het is natuurlijk toch jammer dat het uiteindelijk tot een rechtszaak gekomen is. En ja, ik wil daar toch even uh, met terughoudendheid op reageren. Je hebt toch over een rechtszaak tegen een leerling van uw school. En dat doe je niet van harte. Nee. Want hoe is het contact nu met de leerlingen? Nou ja, daar is op zich uh, nooit een echte breuk in geweest. Wij kunnen goed met elkaar overwegen, ook met de ouders. Maar goed, we zijn de overeenkomst is dat we allebei uh, talen principieel zijn, denk ik. Ja, ja principieel, hoe bedoel je dat? Nou ja, goed, wij uh, vinden dat een hoofd die niet thuis hoort op een uh, katholieke school. Want uh, waarom is dat? Van wel? Omdat het zich niet verhoudt, zoals ook de rechter niet heeft aangegeven, met het respecteren van de grondslag van de school. Ja. En het andere punt, dat deze rechter ook heeft aangegeven... is dat er wel degelijk sprake is van consistent beleid. Dat respecteren van de grondpland, dat hebben wij feitelijk al jarenlang staan als beleid. En daar hebben we naar gehandeld. Dus in die zin klopt het ook vanaf die kant gezien. Ja, en u discrimineert niet op basis van geloof, ook volgens de rechter. En het verbod beperkt niet de vrijheid van meningsuiting. Dus een nee, overwinning nou, op alle fronten. Ja, ja dat klopt. Wat betekent dit voor de discussie over hoofddoekjes op katholieke scholen zoals die van u? Nou ja, het is natuurlijk. Het levert natuurlijk jurisprudentie op aan de ene kant. Uh, voor allerlei andere scholen van het bijzonder onderwijs. Bij ons op school zal het in ieder geval betekenen dat wij vast nog nadrukkelijker met elkaar in gesprek gaan over die identiteit. Want uh, ja, door deze zaak komt die natuurlijk nog eens nadrukkelijker in beeld. En is het goed om die discussie met alle mensen bij ons op school hier te gaan voeren. Ja, kan ze nu nog wel leerling zijn bij u op school? Als zij ja, al vasthoudt aan haar principiële standpunt dat ze een hoofddoek wil dragen? Nee, daar wordt het ingewikkeld. Kijk, zij heeft nu de laatste maanden al zonder hoofddoek bij ons op school gezeten. Uh, zij geeft zelf aan dat ze het een leuke school vindt, een leuke klas, leuke docenten. Ze wil graag blijven. En nu ligt de keus bij haar uh, hoe dat zich verhoudt tot haar principes. Ze is wat ons betreft welkom, ze blijft welkom. En ik hoop ook van harte dat ze blijft. En op het moment ja, dat die principes uiteindelijk toch in de weg gaan zitten voor haar verblijf bij ons op school... Zullen we samen naar een andere school op zoek moeten gaan? Ja, ben je bang dat het daarvan gaat komen? Nou, bang ben ik daar niet voor. Nogmaals, ik hoop eigenlijk in gesprek met haar en met de ouders het zover te komen dat ze gewoon kan blijven bij ons. Ja. Een hoger beroep verwacht u dat? Van haar kant? Nou, ik hoop voor haar van harte van niet. Want het lijkt me voor dat kind geen goede zaak dat hij ook alweer voor een hoger beroep naar de rechtbank moet. Ja. Is u daar morgen weer? Of had u haar gesproken inmiddels? Nee, want uh, daar is het allemaal nog te kort dag voor. En ik denk dat ik haar even met rust moet laten. Ik ga haar wel zeker de deze week daarop spreken met haar uh, ouders. Oké, okay. dan spreken we elkaar wellicht daarna weer verder. Want deze discussie is vroeger nog lang niet afgelopen. Gerard Dekkers, director van het Don Bosco College in Volendam. Dank u wel. We hebben zelf natuurlijk ook gebeld met de advocaat van Imana Massa. Maar die wil ook eerst met zijn cliënt overleggen voordat hij commentaar geeft. Dus of... Imaan in hoger beroep gaat, is op dit moment nog niet bekend. Dan is het 9 voor 5. Tijd voor het weer met Gerrit Hiemstra. Gerrit, we zijn heerlijk uit het weekend gekomen. Zonnig weer, niet al te veel regen, aangename temperaturen. Klinkt dat goed? Houden we dat vast? Ja, we houden dat vast, ja. Want um, we hebben vandaag een paar buitjes gehad... en ook morgen krijgen we een klein beetje regen. Geen grote hoeveelheden, dus het is zeker geen verregende dag. Maar ik denk toch wel dat er een paar millimeters kan vallen... in het noorden van het land... Maar daarna, dan is het eigenlijk, uh, nou, een, ik denk wel een hele week droog weer zo'n beetje. We krijgen te maken met een hoger drukgebied. Uh, dat ligt nu nog een beetje te zuiden van ons. En uh, ja, dat komt dan wat dichterbij. Dus we krijgen weer prachtig voorjaarsweer. Ja, is dit uh, opmerkelijk, dit weerbeeld, voor begin april? Nou, het is niet echt opmerkelijk. Het is natuurlijk wel heel erg aangenaam. Het is ook echt aan de zachte kant, want we krijgen temperaturen zo... Nou, woensdag, ik denk dat het dan in het zuiden weer 20 graden kan worden. En in het, op de warren een graad of 15. Daarna ietsjes minder, maar eh, daarna loopt het ook weer wat op. Dus al met al blijven de temperaturen aan de hoge kant. En dat is niet heel erg bijzonder voor april. Komt wel eens vaker voor. Maar goed, april kent ook af en toe nog natte sneeuwbuien. Hè? Laten ja. we dat niet vergeten. Maar dat is voorlopig niet aan de orde. Nou, dan, dan, dan laten we het daarbij houden. Gerrit je dankjewel. China's bekendste kunstenaar en dissident Ai Weiwei is zoek. Ai Weiwei, die op dit moment een expositie heeft in het Tate Modern in Londen... werd gisteren op het vliegveld in Peking opgepakt toen hij op weg was naar Hongkong. Sindsdien is er niets meer van hem vernomen. Buitenlandredacteur Floors Harm, voormalig correspondent in China, heb je laatste nieuws over hem. Er is nog steeds niets over hem vernomen. Uh, zijn vrouw heeft gezegd uh, dat hij uh, spoorloos is. Er uh, is contact opgenomen met de politie. De politie houdt de kaken stijf op elkaar. En er is ook geen officiële mededeling vanuit de regering of iets dergelijks. Maar ik denk dat we gezien de voorgeschiedenis van IWW... en ook het huidige politieke klimaat mogen aannemen... dat hij, dat hij ja, vast zit ergens in de gevangenis... Op af, in afwachting van of dat langer wordt of, of, uh, ja, of dat hij binnenkort weer vrij wordt gelaten. Even voor de duidelijkheid. Waar moeten deze kunstenaar precies van kennen? Ai Weiwei, nou, je noemde hem net al, uh, heeft een grote uh, expositie op dat moment in Tate Modern. Heel veel uh, publiciteit heeft hij daarmee gekregen. Uh, het belangrijkste wapenfeit eigenlijk van Ai Weiwei is dat hij mee heeft gewerkt aan de, uh, het ontwerp van het Olympisch Stadion in Peking. Het, uh, het Vogelnest, precies. Dat heet zo, omdat hij van grote. Gevlogde, dat gevlochten staalwerk, zeg maar. Uh, dat is eigenlijk zijn, zijn belangrijkste werk. Nou, hij, heeft ook een, een, een, een, hij komt uit een bekende familie. Zijn vader was een van de belangrijkste dichters uh, in, uh, in China. Hij is inmiddels een jaar of 50. En de laatste tijd uh, heeft hij zich eigenlijk ontwikkeld... van kunst naar, naar uh, ja, sociaal activist, maatschappelijk activist. Dus hij spreekt niet langer via zijn kunst... maar hij is ook hardop uh, luid en duidelijk kritisch op, het, op, op de regering. Ja, zeer luidruchtig. En ja. hij uh, laat zich, neemt zich ook geen blad voor de mond. Um, hij is uh, te volgen op Twitter, onder andere. Uh, daar heeft hij 70.000 uh, followers. Um, in, in, in, hij, hij staat onder druk, of stond al lange tijd onder druk... maar dat hield, weer hield hem niet uh, ervan om interviews te geven... onder andere aan de buitenlandse media. Daartoe... Ja, Wouter Zwart, ons correspondent, is. heeft hem wel eens gesproken. Wouter oh. Zwart heeft hem gesproken. En op dat moment zei hij tegen Wouter Zwart... ik denk dat ze uh, uh, mij niet echt aanpakken, uh, omdat ze weten dat als ze dat doen, dan is de wereld echt in, in rep en roer. Hoewel die op dat moment duidelijk ook onder druk stond, want het interview moest op een gegeven moment worden afgebroken, want de politie was in aantocht. Dus hij stond toen ook al onder druk, dat is een paar maanden geleden, en die bezoeken die zijn de laatste maanden, weken, zijn die eigenlijk steeds frequenter geworden. Dus ja, het was in, hij had, denk ik, ook zelf ook wel, uh, dat zegt in ieder geval een van zijn assistenten, het gevoel dat er, ja, dat er misschien toch een arrestatie aan zat te komen. Dan gaat China wel heel ver om zo'n internationaal bekende kunstenaar op te pakken. Uh, ja, uh, kennelijk, maar kennelijk hebben, hebben beide. Dat denk, denken wij vanuit de, beer, precies, vanuit de Maar kennelijk ja. hebben ze dus, dus allebei niet toe willen geven. Ai Weiwei heeft, niet, uh, heeft heel veel waarschuwingen gekregen en, en wilde niet stoppen met zijn kritiek. Ja, en de Chinese overheid die zit met name sinds februari toen. Uh, er oproepen op het internet verschenen van... we moeten het voorbeeld van de Arabische jeugd uh, volgen. Hè, we moeten weer de straat op. Uh, zijn ze... Uh, uh, nou, paniek wil ik niet zeggen, maar draaien ze de, du de duimschroeven aan. Dus er zijn veel dissidenten opgepakt. Uh, ondervraagd, dan misschien weer vrijgelaten. Ook dissidenten die helemaal niets met die zeg maar, Chinese Jasmijn beweging te maken hadden. Uh, in in, in uh, vrij vertaald hebben ze ook gezegd van... ik wou liever dat ze me oppakten voor iets waar ik wel, <lacht> wel achter sta. Uh, maar, maar dat laat zien dat, dat China ja, die neemt, neemt geen risico ze willen heel duidelijk laten voelen van we zijn er nog steeds. Dus die hebben heel goed gekeken naar wat er in het midden oosten is gebeurd... in Noordelijk Afrika en denken... Dit hier niet. Zeker, en wat er natuurlijk ook in eigen land is gebeurd in 1989. Dat heeft ja, de, de, de zinnen zo op scherp gezet... dat, dat uh, uh, uh, ja, alles wat, wat riekt naar een eventueel massaprotest op straat... dat wordt meteen uh, ja, in, de, in, de, in, de, in de dop gesmoord. Zeg maar. Ja, want in hoeverre heeft hij zich echt kritisch uitgelaten... op bijvoorbeeld Twitter, de manier tegenwoordig... om de buitenwereld te mobiliseren en te laten horen wat je ervan vindt? Zijn belangrijkste campagne was, uh, begon in 2008 om de onderste steen boven te krijgen bij, uh, in, in de, in de, de aardbeving in, in Sichuan. Er zijn ontzettend veel scholen zijn ingestort, heel veel kinderen zijn erbij omgekomen. En die ouders die, uh, richten de beschuldigende vinger op de lokale ambtenaren. Die zeiden jullie zijn corrupt, uh, jullie hebben de bouwvoorschriften hebben jullie niet goed uh, uh, der, der, der opgelet. En Ai Weiwei heeft zich daarbij aangesloten en dat, was, ja, dat is een van zijn campagnes geweest. En en sinds uh, korte tijd is er niks meer van vernomen. Zodra er nieuws is vanuit China, horen we dat graag. je uh, dankjewel. Wij spreken elkaar na vijf uur, althans met burgemeester Jorsma van Almere, over die externe consulent die nogal wat geld kostte. Tot zo. Ranking the news. Dit is het nieuws van de dag. 3. Ze zijn daar met een metro naartoe gegaan tot op de kop van de champs Élysées. Iedereen heeft zich daar gemeld, alleen deze twee meisjes niet. 2. De Amerikaanse president Obama is verkiesbaar voor een tweede termijn. Ranking the news. Nu op nummer 1. Er ja, zijn een aantal dingen, met name uh, vertrouwen in, uh, in het OM. Ben ik nogal al kwijtgeraakt. Stem ook op het nieuws van de dag. Ga naar radio 1.nl. Vanavond de uitslag van Ranking the news van vandaag.